5 uur. NTO Radio 1. Met Margreet Spijker. De publieke omroep krijgt weer eens een televisieprogramma over de economie, de stand van Nederland. Ik ga het er zo over hebben met WNL-journalist Suzanne Streefland. Maar nu eerst het NOS-finaal van 5 uur. Met Mark Hocken. Een speciale politieeenheid heeft de voortvluchtige medeoprichter van motorclub Satudara, Michel B., opgepakt. Hij was op Wintersport in Oostenrijk. B stond al een paar maanden op de nationale opsporingslijst. Hij werd gezocht voor het leiden van een criminele organisatie... die handelt in wapens en drugs... en zich schuldig maakte aan geweld en afpersing. Drie andere kopstukken van Satudara werden in september al opgepakt. Bij een schietpartij in de stad Macerata in het midden van Italië... zijn zes mensen gewond geraakt. Een man opende vanuit een auto het vuur op slachtoffers... allemaal zwarte immigranten. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het is een man van 28... De slachtoffers zijn vijf mannen en een vrouw. Volgens een Italiaanse krant bracht de man een fascistische groet... en had hij een Italiaanse vlag om zijn nek geknoopt. Er zou een verband kunnen zijn met een andere zaak... zegt correspondent Mustafa Margadi. Er zouden ook al een aantal dagen spanningen zijn in uh, Macerata... Uh, nadat een, een meisje van 18 is vermoord. Een Nigeriaanse man is daarvoor aangehouden. Dus alle signalen wijzen erop dat dit een gerichte racistische actie is. Uh, mogelijk als wraakactie op de moord van dat meisje. Maar uh, in alle eerlijkheid moet ik zeggen... het is nog uh, iets te vroeg om daar uh, met zekerheid over te spreken. De hoofdverdachte van die eerdere moord is een man uit Nigeria. Kippenboeren mogen mest die verontreinigd is met fipronil... toch naar vergistingsinstallaties brengen. Ze moeten de fipronilmest dan verdunnen met schone mest. De NVBA heeft dat besloten omdat mestverbrandingscentrale waar de mest eigenlijk heen moest, het werk niet aan kan. Koperdieven hebben minder vaak koper bij het spoor gestolen. In 2012 gebeurde dat nog ruim 500 keer, vorig jaar 130 keer. Spoorbeheerder ProRail heeft de afgelopen jaren hekken geplaatst... en extra gecontroleerd met beveiligers. Ronald Koeman neemt, als hij zoals verwacht bondscoach wordt... Kees van Wonderen, Patrick Lodewijks en Jan Kluitenberg mee naar Oranje. De gesprekken daarover zijn in volle gang. Begin komende week wordt Koeman mogelijk officieel aangekondigd... als nieuwe bondscoach. Partijleider Baudet van het Forum voor Democratie... vindt dat minister Ollongren zich schuldig heeft gemaakt aan smaad en lastig. Hij heeft vanochtend aangifte gedaan tegen de minister van Binnenlandse Zaken...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 moet ik zeggen niet eens zo heel veel geluid, maar wel gelijk in de eerste ronde heen en dan mis je ook gelijk de aansluiting en ik had wat last van mijn vinger, maar uh, ja, uiteindelijk alles goed dus. Zilver ging naar de Amerikaanse Catherine Compton en morgen zijn de mannen aan de beurt bij het veld rijden. Het weer met name in het zuiden nog een paar buien. Vanavond en vannacht zijn er enkele opklaringen en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het gaat op steeds meer plaatsen vriezen waardoor het glad kan zijn. Morgen is er veel bewolking, kan er soms wat lichte regen of smotsneeuw vallen. En er staat een koude Noordoostenwind bij een graad of drie. Verkeersinformatie krijgen we van Dennis Mooi. Er is een ongeluk gebeurd op de A1 naar Amsterdam. Tussen Hoevenlaken en Heenbruggen staat 7 kilometer. Vertraging is een minuut of 20. Op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp, 3 kilometer voor het knoppen de hoek, 10 minuten extra. A15 richting Rotterdam, tussen Gorkum en hardingsveld giessendam 5 minuten vertraging, staat 5 kilometer. En op de A16 rotterdam breda tussen Hendrik door Ambacht en Dordrecht, 5 kilometer file. De vertraging is hier een minuut of 10.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 Spijker. Welkom terug, we zijn er nog tot zes uur. Hoe staat onze economie ervoor nu onze gasinkomsten zo dramatisch dalen? Ik ga daar zo over praten met financieel economisch journalist Arno Wellens... en met WNL-journalist Suzanne Streefland... ga ik praten over een nieuw televisieprogramma over economie... dat wekelijks wordt uitgezonden met de naam Stand van Nederland. En uh, Suzanne Streefland die kan mij dan ook uitleggen... wat het Centraal Bureau voor de Statistiek daarmee van doen heeft... en het Sociaal en Cultureel Planbureau... WNL-verslaggeefster Lisette Wellens die is uh, op de open dag van een middelbare school. Ik denk trouwens dat het geen familie is van Arno. Heel veel scholen zetten vandaag hun deuren open. En wij zijn in uh, Almere op het uh, Oostvaarderscollege. Wilt u meepraten? Kan er Twitter mee via uh, hashtag WNL... of via apenstaatje WNL op zaterdag. En Mark Brasser die is bij de Davis Cup-wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk. En zo te horen zijn ze weer begonnen. Ja, ze zijn weer begonnen. We zijn al zeven games onderweg in de vierde set. 4-3 in het voordeel van Nederland. Dat zojuist gebroken heeft. Twee prachtige punten van Robin Haas achter elkaar. Eerst Joegi een voor- recht rechtdoor langs de lijn. Daarmee kwam Nederland op breakpoint. Toen mocht hij je ontvangen. En toen deed hij hetzelfde nog een keer met zijn back-end. Een back return ook langs de lijn. En dus is de wedstrijd een beetje gekanteld nu in het voordeel van Nederland. Ik ga ietsje harder praten. Want ja, je hoort het geluid. De Fransen moedigen hun ploeg natuurlijk aan. Die Franse ploeg die zo comfortabel op weg leek naar een 2-1-voorsprong in deze ontmoeting. 2-0 in sets kwamen ze voor, maar Nederland fantastisch teruggekomen. Het is nu Robin Hazen die gaat serveren, die er 5-3 van moet maken voor Nederland. En dan hebben ze nog één game nodig om de set binnen te halen. En dan krijgen we dus een vijfde set. Dankjewel en heel graag tot straks, Mark Basser. De stand van Nederland. Verhalen achter de economische cijfers. Omroep WNL start komende week met een nieuw televisieprogramma... Stand van Nederland. Niet toevallig dezelfde naam als de wekelijkse rubriek over de economie... in dit radioprogramma WNL op zaterdag. Ik ga praten met een van de makers van dat televisieprogramma... dat op de woensdagavond zal worden uitgezonden om half negen op NPO 2. Het is Suzanne Streefland. Welkom. Dankjewel. En ook financieel journalist van 9 to Five, Arno Wellens... is al aangeschoven voor WNL op zaterdag Stand van Nederland. ik ik begin bij jou vanaf woensdag gaat het dus uh, gebeuren. Uh, eigenlijk heel bijzonder dat wij geen economieprogramma hadden op uh, NPO. Maar nu dus eindelijk wel weer. Hartstikke fijn. Tros Actua, was geloof ik de laatste keer, dachten we, maar misschien vergis ik me. Ja. Uh, in ieder geval is het een programma waarbij er wordt samengewerkt, ook uh, tussen WNL, maar ook het, het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Sociaal en Cultureel. Planbureau. Kun jij duiden wat het Centraal Bureau voor de Statistiek met dit programma van doen heeft? Ja, daar zijn we ook heel blij mee met die samenwerking. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft natuurlijk, nou ja, zoals het wordt al een beetje gezegd, heel veel statistiek, heel veel data. En daarvan kunnen wij gebruik maken. Dus uh, we kijken naar uh, hun data en die uh, doen we ook in de uitzending uh, brengen met uh, infographics. Dus uh, we maken het zo simpel mogelijk. En we zoeken eigenlijk naar trends. En uh, ja, achter die cijfers zoeken we persoonlijke verhalen. Dus... Uh, we kijken echt naar fascinerende economische verhalen en dan wekelijks dadelijk. Ja, en dat betekent ook dat wij dan als eerste uh, de scoops van de CBS krijgen? Ja, nou ja, we hebben dus een unieke samenwerking met ze. Dus we zullen inderdaad ook af en toe wat scoops kunnen brengen. Dus dat is heel mooi. Hartelijk En naast fijn. het Centraal Bureau voor de Statistiek werken we natuurlijk ook met het Sociaal-Cultureel Planbureau. Ja, wat, uh, wat gaan zij doen voor ons? Nou, zij zijn een beetje, zoals ze zelf zeggen... de thermometer in de maatschappij, om het zo te zeggen. En zij kijken heel erg naar gevoel hè, van mensen. Dus bijvoorbeeld, wij hebben nu net een uh, uitzending gemaakt... over het vermogen van Nederlanders. Uh, en uh, nou ja, dan vragen zij ook van, nou ja, wat, wat doet dat nou met jou? Of uh, vind je het oké okay dat mensen geld verdienen? En dan zien we dus dat ze dat... Op zich dat iedereen dat best wel oké okay vindt. Als je, je hopen. Ja, als je maar inderdaad een uh, slimme ondernemer bent, dan vind, vinden ze het heel oké. Okay. Als het echt uh, wordt verdiend door een voetballer of door een soapster, dan. Wordt het weer iets minder oké okay gevonden? Oh, maar dat ik... hebben zij uh, euh, boven tafel gekregen. Dat, dat is... wij het, de, de soapacteurs minder gunnen en, en, en de voetballers dan anderen. Uh, um, we hebben in ieder geval een uitzending met drie jonge miljonairs. Eén van hen ja, erft de aandelen van het uh, familiebedrijf. De andere twee uh, maken duidelijk dat ja, wij, ja, wij hadden het ook kunnen zijn als we het anders hadden aangepakt. Laat ik voor mezelf spreken. Misschien ben jij wel miljonair. Suzanne. Ik in ieder geval nog niet, niet. Nog niet. Nog niet. Als we in de bitcoins waren gegaan op een ander tijdstip uh, of een geweldig goed idee hadden gehad. Laten we even luisteren naar de fragmenten. Dat vroeger had ik een aannemingsbedrijf, een bouwbedrijf, vooral voor uh, zakelijke klanten. Ik ben er nu uh, helemaal mee gestopt. Het, het weegt gewoon niet op tegen de uh, winsten die bij bitcoin te halen zijn en uh, dat bitcoin gewoon veel leuker is om te doen op een moment. Het is natuurlijk wel altijd lekker om het achter de hand te hebben... dat, dat je weer terug kan vallen op zo'n bedrijf. He, want je, je hebt het altijd verdiend met je handen... dus dat, daar kan je altijd weer naartoe terug. Ja, dat zijn, dat zijn de nieuwelingen, hè? die bitcoin-miljonairs. Ja. Of de cryptocurrency miljonairs. ik Die zijn ingestapt en daardoor zijn vermogen verdiend... en inderdaad zijn aannemersbedrijf opgegeven... En dus nu uh, gewoon fulltime bezig met de bitcoins. En we zien dus dat hij uh, uh, nou ja, een van de nieuwe miljonairs is. Hè. We hebben dus ook gekeken naar de cijfers. Er zijn 167.000 miljonairs nu. 167.000 miljonairs? volgens uh, het CBS. En uh, dat zijn er 20.000 meer dan in 2007. Dus ondanks de crisis is het aantal miljonairs toch nog gegroeid. Dat is eigenlijk heel opmerkelijk. Ja. Um, zelf heb jij uh, uh, in een andere aflevering gekeken naar uh, de link tussen geld en geluk. Zo wil ik het maar even noemen. Hè. Dat is een aflevering van uh, volgende week, uh, woensdagavond, op uh, NPO 2 om half negen. Uh, ziet er een verband tussen geld en geluk? Nou ja, je ziet in ieder geval dat heel veel mensen meer bezig zijn met uh, hunzelf. Hè, dus met uh, zelfbewustzijn. En uh, dat daar dus een hele business achter zit. Dus uh, misschien ken je het zelf wel, de yogascholen die je om de hoek nu overal ziet verschijnen. Maar ook mindfulness, uh, nou ja, uh, je mindset bekijken van uh, nou ja, als je positief denkt, dan sta je ook positiever in het leven. Nou, en dat hebben wij bekeken. En we hebben verschillende verhalen gevolgd en we hebben natuurlijk ook gekeken naar de economische kant ervan. Dus uh, we hebben bijvoorbeeld gekeken naar uh, mensen die een burn-out hebben. En wat blijkt nou? 1 op de zeven mensen heeft dus een burn-out. 1 op de zeven? 1 op de zeven werknemers heeft een last van burn-out klachten. Ja, en dat kost de maatschappij natuurlijk geld. Dus een schatting gemaakt van 1,8 miljard euro. Dus ja, uh, doordat mensen dus nu misschien wel iets beter bekijken van... oké, okay, ik wil toch eens een keer kijken zelf waar ik blij van word... ja, voorkom je wellicht wel... Uh, dat je in een burn-out raakt. Ik heb uh, twee fragmenten uit uh, de stand van Nederland... over uh, geluk en geld verdienen. Het zijn mensen die uh, nou, zeg maar een, een manier hebben gevonden... om andere mensen rustig te maken... zodat ze bijvoorbeeld een burn-out kunnen voorkomen. Het is een energieruil. En geld is natuurlijk... Ik kan niet zonder <lacht> geld. <lacht> hey, ik moet ook mijn boterham uh, verdienen... En uh, ook mijn aandeel binnen het gezin. En ik vind het ook niet meer dan normaal dat ik hier geld mee verdien. Want ik steek er heel veel energie in. In het begin, toen we, toen we de eerste kleine masterclassjes hadden... 10, 15 mensen, was het gratis. Mochten mensen gewoon komen om te luisteren. En we kregen de zaal niet vol. Toen wij het kaartje voor de business, uh, was dat toen... Hè, voor ondernemers, business masterclass... verhoogde naar ongeveer 1000 euro, was het volgens mij. Toen was het uitverkocht. Dus gratis, leeg, 1000 euro, uitverkocht... Dit is hoe mensen ook omgaan met... dan zal het wel niks zijn of dan moet het goed zijn. Wat gek is dat toch, hè? Ja, zo werkt het dus in je brein. Blijkbaar denk je, nou ja, als het gratis is, dan, uh, ja, dan heb ik er ook niks voor betaald... dus dan maakt het niet echt uit of ik kom of uh, wel of niet. Nou ja, en als ik er duizend euro voor betaald heb, ja, dan ga ik natuurlijk wel komen. En dan zal het ook wel iets zijn. Dat is wat je dan denkt. Het is uh, echt een booming business op het moment. Hè? Overal uh, studio's uh, waar, waar mensen ook met, met klankschalen in de weer zijn. En Ik zie Arno Wellens uh, kijken. De, de, de, je, ga je ook naar de yoga bijvoorbeeld? Of meditatie? Of mm. ademhalingstechnieken? Nee, dat ga, dat ga ik zeker niet doen. De, de klankschalen, dat, uh, dat heb ik wel gezien. Dan krijg je een kopere pan op je hoofd. En daar geeft iemand een tik op met een bepaald ritme. En daar kun je de, de duivel mee uitdrijven. Je kunt stress mee verminderen. Het is heel interessant. Het is eigenlijk allemaal kwakzalverij. En ik heb eens gekeken, gewoon onderzocht waar die mensen vandaan komen. Want waarom is dit er ineens zoveel meer? Hè? Waarom zijn we daarmee bezig? Dat mindfulness, die mensen komen van het UWV. Dus er is gewoon een bepaalde hoeveelheid bedrijven in Nederland... die dit soort dingen aanbieden. Ja, ook Wiggelroeden lopen, AstroTV op tv. En die hebben vacatures. En je kunt cursussen volgen in dit soort dingen. En als je daar cursussen in volgt, dan krijg je gewoon een baan... als, ja, als uh, hobby-dokter, bij wijze van spreken. En het UWV vergoedt dat, omdat jij dus daadwerkelijk een baan krijgt. Dus toen we in de crisis wat meer werklozen hebben... hebben we die allemaal opgeleid tot mindfulnesscoach, thermograaf, wiggelroederloper. En die mensen die hebben nu een praktijk en die zijn bezig om uh, ja, hun ding te doen. Dat is wat we net hoorden. Maar het is moderne kwaksalverij. Maar ze hebben uh, geen uitkering meer? Uh, nee, strik, strikt genomen niet. Maar ik vraag me af, wat, uh, of, ja, als je iets levert wat niks waard is... Zoals een klankschaaltherapie sessie, ja, dan kost je iemand anders ook geld. Ja, en, uh, maar dit, is, uh, dit, dit zijn geen feiten waar we het nu over hebben. Voor sommige mensen is het werkelijk zo dat ze hiermee een burn-out voorkomen, Suzanne? Nou, dat kun je niet zo één op één zeggen. Maar je kan wel Precies. zeggen van kijk, als het uh, jou blij maakt, ja, waarom niet? Uh, gewoon doen. En kijk, iedereen wat Arno wel zegt, uh, iedereen kan zichzelf coach noemen. Dat is nou. zo. Dus dat is geen beschermd beroep. Maar uh, ja. Als, als jij er blij van wordt, waarom niet, zou ik zeggen? Ja. ja. Het is natuurlijk wel zo dat mensen bij echte zorg... en echte adviseurs en doktoren weg worden gehouden. Dat is wel schadelijk. Maar ja, daar, ga, daar denk, gaat het in de, de uitzending niet nee, over. Nee, de he? uitzending gaat niet zozeer daarover. Het gaat meer over van, oké, okay, uh, wat voor industrie ontstaat er nu over geluk? Want je ziet natuurlijk al die boekjes verschijnen... maar je ziet de yogascholen, je ziet ook uh, mensen in een bos met klankschalen. Nou ja, het is maar wat jij zelf wil. Ja, als je daar blij van wordt, dan moet je dat vooral doen. Het is een ja. vrij land, gelukkig, ja. ja. Is, uh... nou ja de cijfers over burn-out en, en wat die kosten zijn, nou zijn ja, schokkend. En als er we... iets tegen gedaan zou kunnen worden, dan is dat toch heel mooi. Ja, we hebben ook nog door Arbonet laten uitzoeken van... kijk, een burn-out kost gemiddeld 240 dagen, dat iemand dan afwezig is. En zij hebben, zijn uitgegaan van kosten van 250 euro per dag... Wat iemand dan kost. Nou ja, dat kost dan 60.000 euro per jaar voor een werkgever. Dus dat is een behoorlijk bedrag. Dus als die mensen de baat bij hebben om een mindfulness cursus te volgen. of ze gaan naar een yogales. en uh, ze zijn daardoor veel uh, beter. Ze zitten daardoor veel beter in hun vel. Ja, ik zou zeggen, lekker doen. Ja, ter uit je winst zou je ook kunnen zeggen. Maar ook kinderen doen het al. Ik mag toch hopen dat zij geen burn-out hebben. Kinderyoga. Nee, we hebben een wind. studio in Heerligersberg gevolgd in Rotterdam. En uh, nou ja, dat was een kinderklasje inderdaad. En er was een jongetje die we ook spraken. En die had dus vooral heel veel last van woedeaanvallen En door beter op zijn ademhaling te letten... nou ja, is hij van zijn woedeaanvallen af. Kijk aan. Nou, dus het werkt wel. Voor de het kan één... werken. Het kan werken en het, het levert ook dus heel veel geld op. Dat zal ook blijken uit die uitzending. Ja. Dankjewel, Suzanne Streefland. Arno, blijf nog even zitten voor radiovervolg, Want we gaan het ook hebben over de actualiteit van deze week. Maar De Stand van Nederland is dus ook een nieuw televisieprogramma... vanaf woensdag wekelijks te zien bij de NPO op NPO 2 om half negen avonds. Het is een spannende tijd voor leerlingen van groep 8. Over een half jaar beginnen ze op een nieuwe school... maar eerst moet daarvoor de juiste keuze gemaakt worden. En om het allemaal iets makkelijker te maken... zijn er deze maand overal open dagen. wnl slaggever Lisette Wellens was bij het Oostvaarderscollege... in Almere, waar speciale talentklassen centraal staan. En ze zijn er ook druk met muziek. Ja, dat horen we. In het muzieklokaal kunnen allerlei instrumenten uitgeprobeerd worden. En Melanie Leijten is coördinator van de kunstafdeling. Bent u een goede docent? Ben ik een goede docent? Nou, ik denk dat ik mijn leerlingen wel weet te motiveren uh, om enthousiast te worden voor mijn vak. Dus uh, in dat opzicht denk ik wel dat ik een goede docent ben. Uh, en hoe wil je dat dan wat motiveren? Uh, uh, nou ja, doe mijn eigen enthousiasme voor mijn vak. Want ik vind het zelf namelijk een heel erg leuk vak. Uh, en uh, omdat kinderen eigenlijk hier binnenkomen en nog bijna niks kunnen vaak. Uh, ze, ze, ze, ja, ze duidelijk te maken dat ze op heel uh, makkelijke uh, manier uh, heel snel iets kunnen leren en uh, zich kunnen ontwikkelen. En ook samen dingen, muziek uh, samen dingen doen, muziek maken uh, en ze dat er laten ervaren. Uh, ja, denk ik dat ik ze wel beter te motiveren voor, uh, voor mijn vak. Ja. ja, want wat is het programma op uw afdeling vandaag? Uh, nou ja, ik geef zelf voorlichting voor de talentklas kunst en uh, in, het muzieklokaal, in een van de muzieklokalen kunnen kinderen allerlei instrumenten uitproberen. En mijn collega is er om uh, ook wat kleine dingetjes te leren en te vertellen. En uh, een andere collega staat op het podium met, uh, met leerlingen die, uh, die dus heel enthousiast zijn uh, uh, en die voeren uh, dingen uit het podium. Ja, en ik zie ook constant vragen beantwoorden. Wat voor vragen stellen ouders dan? Uh, nou ja, met name over de talentklas kunst. Oh. Uh, om ze graag willen weten, van ja, wat houdt dat nou precies in? En wat kunnen leerlingen verwachten uh, als ze hier op school komen? Uh, van, nou, waarom moeten ze nou voor die talentklas kunst kiezen? Nou, dat zijn vooral vragen die ik krijg vandaag. Ja. Ja, veel kinderen hier, die hebben natuurlijk nog geen idee naar welke school ze willen. Nou, hoe weet je nou of zo'n school bij je past? Uh, nou ja, ik zeg altijd, volg je gevoel als je een school binnenloopt. Dus als jij een school binnenloopt en je denkt van nou, dit voelt prettig en fijn. En dat in combinatie met wat je hoort en wat je ziet. Uh, vraag ook leerlingen hoe zij uh, de school ervaren. En ik denk dat je op dat gevoel uh, een keuze moet maken. Je werkt hier al 18 jaar. Wat is er door de jaren heen veranderd? Uh, nou ja, toen ik hier begon met werken was het nog een, een brede scholengemeenschap. Dus waren we uh, van LWO tot, tot gymnasium. En op dit moment zijn we alleen nog maar een HVO-VWO-school. Uh, dus dat is veranderd. Uh, uh, nou ja, vanuit mijn eigen vak uh, we zijn uh, uh, uh, ja, beter gefaciliteerd. Dus dat is natuurlijk heel erg leuk. Ze hebben hele mooie uh, lokale en de talentklassen uh, zijn er gekomen. Want toen, toen uh, ik hier begon was dat er nog niet. Uh, en dat is wel een hele mooie aanvulling op het programma uh, waar leerlingen zich uh, ja, verder kunnen ontwikkelen. Daar waar ze hun interesse uh, hebben. En je hebt dan een groepje kinderen bij elkaar die hetzelfde heel erg leuk vinden. Met een groep docenten die dat ook heel leuk vinden om aan die kinderen te leren. Ja, dus ik denk dat dat wel de belangrijkste verandering is. Ja, dank u wel. Ja. Ja, want dat scholen enorm uitpakken op de open dagen... Nou ja, dat zal waarschijnlijk altijd zo blijven. En zometeen ga ik langs bij een andere les... waar kinderen van alles kunnen testen. U hoorde WNL-verslaggever Lisette Wellens. De stand van Nederland. Verhalen achter de economische cijfers. Ja, de radiovariant is er dus ook naast die televisie-variant... die komende woensdag van start gaat. Iedere woensdagavond Dus het televisieprogramma Stand van Nederland... ook over de economie op om half negen. Financieel-economisch journalist Arno Willens van uh, 9 to zit hier nog altijd bij mij uh, in de studio. Fijn dat je er bent. Als we mij, eh, Arno, tien jaar geleden had gezegd, nou, die gasinkomsten die gaan uh, flink uh, dalen. Dan had ik gedacht: oh, dat is een werkelijk waanzinnige dreun voor de Nederlandse economie. Maar de vraag is nu, hoe hard is die klap? Ja, het is vervelend. Maar we gaan er, ook niet, uh, we gaan er niet aan onderdoor. Dus in een heel goed jaar is het wel eens meer dan 10 miljard euro geweest, wat er aan belastinginkomsten binnenkwam. Nou, dat missen we nu, of dat gaan we gewoon missen. En daar komen we overheen. En dat zat er sowieso ook aan te komen. Want als je sneller boort, zodat je meer gas kunt verkopen... ook aan het buitenland en meer geld krijgt... dan is je gasfles op een gegeven moment ook gewoon leeg. En we zitten nu uh, over de drie kwart. Um, dus het einde was sowieso in zicht. Okay. Alleen we stoppen nu wat eerder omdat het wel erg vervelend is... als die arme Groningers uh, ja, de, de hemel intrillen. Zo, door zo is het, ja. En hun huizen verwoest zien. Jij wint je op over de rol van Shell. Ja, dat is wel erg bijzonder. Zij hebben, een, uh, een, uh, ze hebben voor de NAM, nu de dus Nederlandse aardoliemaatschappij... hebben zij een jaarverslag gepubliceerd. Nou, de NAM, daar, kom, daar, komen dus, daar gaan miljarden euro's in om. werken duizenden mensen, dat is een gigantisch bedrijf. Maar dat had nooit een jaarrekening. En dat komt omdat Shell zich verantwoordelijk heeft verklaard... voor, uh, voor dat bedrijf. En als je dat doet, als je zegt... nou, ik ben aansprakelijk voor alles wat daarin gebeurt... dan hoeft dat dochterbedrijf ook zelf geen jaarrekening te, te publiceren. Nou, okay. als je nu naar kvk.nl gaat... dan zie je dat daar nu wel een jaarrekening van de NAM is, voor het eerst. Dan kun je ook zien wat daar intern gebeurt. En dat is omdat Shell, wetende dat het feestje over is... en dat we nu gaan praten over het compenseren van de schade... Shell heeft zich teruggetrokken. Die is niet langer aansprakelijk. Ja, Voor alle duidelijkheid, in de Nederlandse aardoliemaatschappij... zitten de Staten der Nederlanden ook, Exxon um, en, en, en Shell. Ja, dus je hebt Exxon en Shell, die zitten in de NAM... en samen hebben ze een, een maatschap gevormd met de Nederlandse overheid... En die maatschap, dat is een beetje een rare vorm. Want meestal hebben doktoren dat en tandartsen. Maar door die maatschap kun je ook heel schimmig zijn naar de buitenwereld. Hoef je niet precies een jaarverslag in te leveren enzovoort. Is die NAM stinkend rijk? Nee. De, er zitten een paar dingen in die wel interessant zijn. De, er zit een post, uh, final, of materiële vaste activa van 3 miljard euro in. Dat is en niet zo veel. Dat klinkt als heel veel. En daarmee zou je die Groningers wat uh, tegemoet kunnen komen. Alleen die materiële vaste activa. Dat zijn machines, installatie, boren, he, pijpleidingen. Dat zijn alle goederen waarmee je dat gas uit de grond kan halen. Dus dat kunnen ze nog aan die Groningers geven. En het eigen vermogen wat Shell er nog in heeft uh, gestopt. Of in heeft zitten. En, uh, en Exxon. Dat is minder dan 200 miljoen. Dat de rest is eruit. Ja, maar dat is een peanuts. Ja. Vergeleken ook met wat, wat er dan nu nodig ja. is om de Groningers uh, schadeloos te stellen. Ja. Um, het, ja, het, het gekke is dat uh, er wel dividend is uitgekeerd. Ja, dus die, um, er is zoveel mogelijk winst uitgehaald. En op zich is dat ook niet heel erg vreemd. Alleen het vervelende is nu, omdat er dus steeds al het dividend eruit werd gehaald... is het niet zo dat daar nog een hele grote dikke pot met geld zit. Het enige wat van waarde is, is dus die, dat zijn dus die boreninstallaties. Maar ja, je wil juist stoppen met boren. Dus die zijn eigenlijk waardeloos. Dus dat betekent dat de Nederlandse overheid hiervoor gaat opdraaien. De, de belastingbetaler ja. hoor ik dan. Ja, ja, ja. Dus dat wordt een dure grap voor ons allemaal. Ja. Nou, klopt. Dus dat krijgen, dan krijgen we nog even een leuke naheving. En Shell en Exxon die zijn dan gewoon weg. En dat hebben ze dus heel slim gespeeld. Dus wij gaan niet een dreun voelen, zozeer omdat we minder gas boeren en dan minder gaan verkopen aan het buitenland ook. Ja. Maar vooral omdat wij als belastingbetaler dus gaan opdraaien ja, gaan in plaats opdraaien van, van schade, ja. deze twee bedrijven die ja. al die jaren toch wel heel veel hebben verdiend. Ja, dat klopt. Nou ja, wat vind je daarvan? Uh, nou, het vervelende met Shell, ook als je met een bedrijf praat... met perswoordvoerders of gewoon mensen die daar uh, werken... die voelen zich een beetje uh, ja, die voelen zich te goed. Die denken, nou, alles wat wij doen... Ja, we zijn een derde van de AEX bijvoorbeeld, dat is Shell. Dus alles wat wij doen is goed. Dus alles wat wij doen mag ook en is ook gerechtvaardigd. Je hebt dat ook gezien met die uh, discussie over dividendbelasting. Dat als we die afschaffen, dan heeft Shell een piepklein voordeeltje. Maar de Nederlandse samenleving, de belastingbetaler... gaat er 1,4 miljard op achteruit elk jaar. En uit diezelfde pot zeggen ze nu van... nou, dan mag daar ook wel de aardbevingsschade uit worden, uh, worden gefinancierd. Dus het is eigenlijk het is een beetje asociaal. Nou, we zullen zien. Uh, en op zich ja, ja, zij... vind, als je asociaal bent, dat is op zich prima... maar dan moet je ook niet dwepen met dat MVO-gebeuren... van we zijn zo groen en maatschappelijk verantwoord... en we, we hebben eerlijke koffie bij de tankstations. Weet je wel, zodat de arme kinderen in Peru ook wat krijgen. Dan moet je daar ook gewoon mee ophouden. Moet je zeggen, wij gaan voor de knaken. En, uh, en die Groningers, die kunnen, ja, die kunnen ons... Uh, die moet het zelf maar oplossen, zo zou je het ook kunnen zeggen. Ja, dat, dat klinkt toch niet helemaal ver. Ander nieuws deze week, de cryptovaluta blijven maar in waarde dalen. De ja. overheden beginnen zich nu te roeren, ook onze overheid. Um, er komt zelfs misschien wel een verbod, een, ja. van in ieder geval regulering. Um, ja, wat is er aan de hand? Dat we nu ineens uh, denken, het kan niet zo langer. Terwijl er mensen voorheen heel ja. veel geld mee verdienden. Kijk, je, je verdient daar geen geld mee, het is een zero-sum game dus uh, om dat als voorbeeld te noemen uh, de dame die net naast me zat ik heb in het geniep vijf uh, suikerzakjes in haar uh, uh, zak gestopt we gaan haar nu miljonair maken met cryptocurrency dat doen we in een paar seconden nou, dat is heel vertel. simpel ik leen even een miljoen euro uh, bij iemand daar gaan we eventjes vanuit uh, of laten we zeggen dat jij dat doet en dan koop je bij mij dit suikerzakje ik heb een suikerzakje, kreeg ik net bij de koffie en dan zeg ik, wil jij een miljoen euro betalen voor dit suikerzakje? dan nou, zeg ik, nee Dus zeg maar ja, even voor het gemak okay, dus ik nou, hier nou, okay. is een suikerzakje ja, alsjeblieft. ik heb dan, hier een suikerzakje ja, voor een miljoen. Nou, dan zeggen we nu dus, dan blijkt dus dat je het toch niet wil doen. En dan ruil je hem weer bij mij in voor 1 miljoen euro. Nou, de marktprijs, dus de, de laatste prijs, de randprijs van een suikerzakje... is nu 1 miljoen euro. Zij heeft er vijf in haar zak zitten, dus zij is 5 miljoen euro waard. Nou, nou, ja, op dus dezelfde manier waarderen wij ook bitcoin, en dat is onzinnig. Een heel heel raar spelletje is het. Ja. Maar we hebben wel uh, in dat televisieprogramma... wat dan uh, woensdag uh, begint... Een, een man die eerder uh, aannemer was... en nu echt uh, heel erg veel geld heeft verdiend... Uh, met die cryptocurrency. En we zien wel dat het bij andere mensen wel heeft gewerkt. Ja, maar dat is dus uh, schuiven. Daarom is het een zero-sum game. Elke winst die jij maakt, die komt bij iemand anders vandaan. En het is niet zo dat je waarde creëert door samen goederen te maken... waar een behoefte aan is in de samenleving. Het is niet zo dat je landbouwgoederen maakt... en dan heb je meer rijst en dat kun je dan weer verhandelen. Ik noem maar wat. Um, een cryptocurrency is in principe niks. Het heeft geen enkele waarde. Er zit ook geen goud achter. En dat overheden dit gaan verbieden, dat is um, heel vervelend. Jamie Dimon van JP Morgan Chase heeft dat een keer gezegd. Hij zei, overheden zullen nooit tolereren... dat zij het monopolie op geld drukken uh, kwijtraken. Dus het gaat echt gebeuren, denk jij? Ja, het jij. gaat echt gebeuren. En er zijn een aantal redenen ook te bedenken. Ten eerste, geld wordt bijgedrukt, zodat je inflatie kan aanjagen... en daarmee kun je schulden verminderen. Je eigen staatsschuld bijvoorbeeld. Nou, als, als, als je geld hebt zonder geldontwaarding... namelijk een, een bitcoin, een alternatief, een echt betaalmiddel... ja, dat zullen overheden niet pikken, dus die gaan dat kapotmaken. En dat is heel vervelend, maar. Nou, de, ik, uh, ik, ja. ik hou je aan deze voorspelling volgens uh, Arno Wellens, dus uh, ja. gaat het uh, niet lang meer duren met die uh, cryptocurrency. Dankjewel voor nu. Hij is uh, financieel economisch journalist onder meer bij de website 925. Dank dat je er was. NPO Radio 1. De Rotterdammer Erik van Dommelen werkte al jaren bij de politie. Hij kreeg jaren uh, geleden al te maken met een burn-out... maar schreef daar een boek over, een heel spannend boek ook. En straks is die bij ons uh, te gast. Dat na het NOS Journaal van half zes. Hier is uh, Mark Hoeken. Een speciale politieeenheid in Oostenrijk... heeft Michel B. de voortvluchtige medeoprichter... van motorclubs Satudara opgepakt. Hij was op Wintersport in Oostenrijk. B. werd gezocht voor het leiden van een criminele organisatie... die handelt in wapens en drugs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 Nou, is dus in ieder geval een paar dagen winter uh, aan te komen. We hadden vandaag ook in het uh, Noordoosten met name al wel een uh, sneeuwdekje. Ik zag wel wat foto's voorbij komen dat het op een aantal plaatsen... echt helemaal wit was geworden. Soms snel sneeuwballen even gooien. Um, nou, heel veel sneeuw zit er niet in de verwachting, maar wel lagere temperaturen. Dat gaan we de komende dagen echt uh, merken. komende nacht... Uh, vriest het licht en vooral het oosten van het land. Aan zee ligt de temperatuur net iets boven het vriespunt, denk ik. Er trekken af en toe wat buitjes over, soms met wat winterse neerslag... wat natte sneeuw, misschien wel droge, droge sneeuw... en het kan elkaar ook glad worden dan. En ook morgen overdag hebben we te maken met, uh, met buitjes... met zo'n winters uh, karakter... En de dagen daarna gaat die neerslag eigenlijk uit. Het brengt dus een paar dagen, droge dagen aan met geregeld ook zonneschijn. En de temperatuur gaat dan ook omlaag. In de nachten hebben we dan matige vorst. Min 5, min 6, min 7 op een aantal plaatsen. En overdag ligt de temperatuur nou, rond het vriespunt, misschien net ietsjes erboven. En met de winterbij uit het oosten voelt het dan echt wel wat kouder... wat winters aan, wat dat betreft. Oké, okay, maar het wordt nog spannend voor die ijsbanen... of ze wel of niet open kunnen, hè? Op, dat op, op wordt, uh, ja, zeker natuureis is het natuureis is helemaal spannend, inderdaad. Maar die, die baantjes... Ik op een betonnen ondergrond, die, die maken absoluut wel kans. Dankjewel, Willemijn Hubert. En u uh, hoorde het geluid van de Davis Cup wedstrijd... tussen Nederland en Frankrijk. Mark Brasser, die praat ons bij. Mark. Ja, vier matchpoints voor de Fransen. Die vijfde set, waar ik zo op hoopte... die lijkt er dan toch niet te komen. Uh, Nederland een break voor in de vierde set. Bij 3-3 gingen ze naar een 4-3. Maar toen ja, bij 5-4 reserveerde Jean-Julien Royer... werd Nederland teruggebroken. Het werd 5-5, uiteindelijk een 6-6. En nu dus... Een een, tiebreak. een slecht begin in die tiebreak voor Nederland. Ze kwamen eerst nog wel een mini-break voor. Maar daarna mist eerst Jean-Julien Royer een smash. Daarna Robin Haase een voorrent. Dus nu het matchpoint voor de Fransen. Het is Nicolas Mahu. We kennen hem nog als winnaar van het grasstoorn van Rosmalen in het enkelspel. Die gaat serveren. De Fransen dus nog één punt nodig. Goeie service naar buiten. Jean-Julien Royer mist de voorrent return. En daarmee wordt het 7-2 in de tiebreak voor Frankrijk. En staan de Fransen na twee dagen spelen op een belangrijke 2-1 voorsprong. Het is niet anders. Dankjewel, Mark Brasser. DNL op zaterdag met Margreet Spijker. Goedemiddag, we horen straks nog een keertje... WNL-verslaggever Lisette Wellens. Zij ging vandaag terug naar haar middelbare school in Almere. En de reden is dat er vandaag open dagen zijn... voor de kinderen van de basisschool en ook voor hun ouders. Dat ze vast even kunnen snuffelen naar de school... waar ze later naartoe gaan. En natuurlijk schuift Mark Koster straks aan. Hij vertelt ons wat wij dit weekend echt niet mogen missen. Hij heeft de kranten gelezen en ging door de socials. Meepraten kan via hashtag WNL... of via apenstaatje WNL op zaterdag. Het geborenrecht door Rotterdammer was niets he, meer waard... dan zijn Rotterdam te beschermen tegen criminelen en tegen raddraaiers. Maar na jaren aan het werk te zijn geweest bij de politie... ging het ineens mis. Politieagent en ME'er Erik van Dommelen kon ineens helemaal niks meer. Hij had een burn-out, maar hij krabbelde weer op. Onder meer door een boek te schrijven, een heel spannend boek... over twee regisseurs Bakker en Van Willingen. Welkom Erik van Dankjewel. Dommelen. Dank je wel. Hoe gaat het inmiddels met je? Ja, heel goed. Heel goed zelfs. Ja. Ja. En zelfs weer aan het werk. Ja, al een tijdje weer. Het is natuurlijk best wel lang geleden. Hè? Het was een beetje rond, uh, wat is het, uh, mei, april 2000. Ja, dat dus is, is eigenlijk... inderdaad heel lang geleden. Hè? Nou, dat is bijna inmiddels uh, acht jaar verder. Ja. Jij uh, hebt uh, heel eerlijk naar buiten gebracht... dat jij als uh, politieman een ernstige burn-out uh, had. En daarmee ben je, denk ik, een voorbeeld voor, voor meer collega's. Ja, ik, ik, ja dat, dat, kijk, het was niet de bedoeling geweest natuurlijk. Maar ja, ik hoop het. Ja, weet je, je kan er natuurlijk onder stoelen banken schuiven... maar het is wel gebeurd. Ja, wat gebeurde er? Ja, dat is een goeie. Van het een tot andere moment eh, sta je in de supermarkt... Eh, met een klein kindje in de wagen... en vervolgens eh, breekt het zweet aan alle kanten uit. Eh, je raakt volledig in paniek, je krijgt hartkloppingen. Eh, eh, toen heb ik echt letterlijk en figuurlijk in mijn broek gescheten. Dus ik heb eh, geld gepakt, de bank gegooid, mijn spullen gepakt... en kind, en ben naar buiten gerend. Het overviel je? Ja, ik, had het, eh, ik, ik, ik wist echt werkelijk niet wat er gebeurde, nee. Kijk, Wat dacht je, je dat je had? Ja, dat geen idee. Kijk, die periode daarvoor, ja, toen merk je wel van je hebt last van je maag Weet je, een pijn in je kop en je slaapt slecht. Een lage rugpijn. Dat je denkt: van, nou ja, weet je, ik weet best wel veel en veel en hard. Dacht ik altijd wel. En ik nou, maar goed, dat komt wel goed. Weet je, ik zag wel mensen om me heen. Ik nou, als die gasten omgevallen, dan moet ik me wel zorgen maken. Maar ja, uiteindelijk viel ik op en hun bleven staan. Ja. Nou. Was het het werk bij de politie dat deze burn-out veroorzaakte? Ook, maar ook mijn karakter ja dat kijk het is niet alleen maar één en op zich staand iets weet je het zijn allemaal allemaal dingen bij elkaar kijk ik was natuurlijk vooral uh, zoiets van uh, het ene vaak bank was dat het helemaal om mijn hoofd zou vallen en uh, ja ik ben in rotterdammer en uh, ja, niet lullen maar poetsen en gewoon werken Gewoon achter die gasten rennen En leuke dingen doen met je collega's en extra diensten doen en uh, weet je dus ik heb het ook zelf heb ik het uh, ja, eigenlijk wel bewerkstelligd weet je ik heb er ook zelf achter gezeten ondanks dat ik wist dat het eigenlijk gewoon niet handig was wat je allemaal deed ja. Maar ja, je gaat door. Wat zou je nu aanraden aan iemand die heel, heel hard werkt, eh, hard voor de zaak, maar die eh, hetzelfde karakter heeft als jij? <laughs> nou ja, dat is goed. Ja, nee, je moet, weet je, kijk, het, het, is, het lastige is dat: je moet het, ten eerste moet je moet het herkennen, maar je moet het ook erkennen. Kijk, en, en nou geldt dat niet specifiek voor onze beroepsgroep, maar uh, je, sta, ja, weet je, je praat er gewoon niet makkelijk over. Om te zeggen van ja, het gaat niet goed bij mij, weet je? of ik moet, ik moet een stapje terug doen, of ik ga niet mee naar een melding of naar een opdracht. Of, uh, ja, weet je, dat, dat doe je niet zo makkelijk. Alsof je ervoor schaamt, um, ja. Dat zou kunnen, ja, dat zou kunnen. Ja, ik, dat, kijk, ik kan wel even voor mezelf spreken. Kijk, ik, ik, ik snapte ook dat toen, in toen periode dat mensen natuurlijk raar naar me keken. Hè? Want uh, ja, ik loop vijf kwartier in een uur en ik, ik, ik bemoeide me overal mee, weet je, op een leuke manier. En dan van de een op de andere dag kon ik niks meer. Weet je, dus die mensen die begrepen er ook al gereed van, van. Wat is er met je aan de hand, weet je. Die gaan ook twijfelen en die weten ook niet hoe ze ermee om moeten gaan, weet je. Dus dat, dat kijk, het, het grootste gedeelte, denk ik, zit in je eigen karakter. Gewoon doorgaan en niet op tijd uh, op de rem uh, uh, stappen. Kijk, wat ik deed is bijvoorbeeld: kijk, als je pijn in je hoofd hebt, je neemt een paar paracetamols en het gaat over. Weet je, dan gaat je klacht al weg, maar niet je oorzaak. Nee. Maar ja, toen weet je, het is, we hebben het over bijna acht jaar geleden, het was de tijd heel anders. En toen had je niet van die, van die uh, zowel intern als extern, van de organisaties die zich zeggen, met dit specifieke gebeuren bezighouden. Weet je, toen, toen was het eigenlijk nog maar een soort van net aan. En, en ja, het was ook de, ook de, de omgeving en de, en de tijd was er gewoon niet naar. Nee, het zijn schrikbarende cijfers over hoeveel mensen een burn-out hebben... en hoeveel, ja. hoeveel dat de samenleving uiteindelijk kost. Ja. Um, wat heb je gedaan om die burn out te boven te komen? In ieder geval ben je een boek gaan schrijven... wat ik helemaal niet logisch vind eigenlijk, want dat is ook hard werken, toch? Nou, het was eigenlijk een soort van... van um, um, uh, kijk, uiteindelijk ben ik bij een, bij een asje terechtgekomen... en ik wilde natuurlijk dat hele circuit in van onderzoek en dat soort dingen... terwijl die man zei al van het begin van, ja, luister, je kind niks... Weet je, het zit tussen je oren. En wat je moet doen, je moet alle stekkers eruit trekken. Je moet thuis gaan zitten. En je moet gewoon met dingen kappen. En je moet beslissingen nemen. Dan denk ik denk van ja, hou even, maar dan kan ik mijn gezin in. En uh, ja, uiteindelijk wist hij natuurlijk ook niet echt wat hij met mij aan moest. En dan zeg je, nou weet je wat, koop nou eens gewoon een boekje. Gewoon, gewoon een schrift en een pen. Ga nou schrijven. Maar ja, weet je, dan moest ik gaan schrijven. Dan moest ik een soort journaal bijhouden. Van nou, ik heb vandaag al drie keer gehaald. En ik heb al twee keer die regen gehad. En. Ik heb nog niets gegeten, maar ik heb wel uh, koffie en uh, sigaretten op. en Ik heb nu pijn. Maar je denkt, dat gaat hem gewoon niet worden, weet je wel. Daar ben ik echt totaal type niet voor. En ik denk, maar ja, ik moest wel wat, weet je. Want ik merkte en ik wilde gewoon beter worden. En toen uiteindelijk heb ik uh, ergens laat in de avond, begin de nacht... heb ik, mijn, uh, ik een oude computer staan. En uh, ik ben gewoon een verhaal geschreven. En niet wetende dat ik eh, bijna acht jaar later hier weer uh, aan de studio zou zitten. Nee, dat snap ik. Ja. Ik, uh, ik ben erin begonnen en ik, ik vond het echt een uh, ongelooflijk spannend boek. Maar ik vroeg me heel erg af of het je dan lukt als je schrijft over twee regisseurs. die uh, ja, eigenlijk, nee, ik, ik zal het niet te veel verklap. maar in ieder geval uh, moeten ze uh, uh, achter een, een, een, een zware crimineel aan. en dan, en dan blijkt dat ze eigenlijk uh, te maken hebben met. het lijkt wel een soort spionnen bij de, bij de politie in ieder geval. Dat het, het thema is dat ze hun eigen collega's misschien niet kunnen vertrouwen. Ja. Daar, uh, en ik, ik vroeg me, is dat, is dat iets wat jij herkende... of was dit helemaal uh, totaal fantasie? Totale fantasie. Ja, want kijk, nu staat de krant uh, wel eens in de krant wel eens over mollen en zo. Hè? Ja. Ja, dat was toen, ja, we hebben het over acht jaar geleden, in april, mei, juni 2000. Weet je, toen volgens mij speelde dat helemaal niet. Dus het is echt allemaal verzonnen. Ik heb, ik heb onlangs voor iemand van, joh, door wie ben je geïnspireerd? Nou, ik kon echt niks verzinnen, want dat had ik niet. Het lijkt wel uh, realiteit. We laten even een uh, fragment horen van uh, uh, Erik uh, Akerboom, de korpschef... van de Nationale Politie, die, een, ja, die iets schetst over een hachelijke situatie... uit de praktijk uh, van agenten in de grote stad. Deze politiemensen uh, drukt op een bel en de deur ging open. En uh, er komt een man met een mes naar buiten stormen... en uh, steekt hem zo in de borst. Mm -hmm. En uh, dat had je er helemaal niet op gerekend als nee. mensen. Gelukkig maar ook, denk nee. ik. Hè? Want als je daar altijd op voorbereid bent, dan uh, kun je helemaal niet normaal meer uh, op een de deur. Ja, um, dat was niet wat jou overkwam, dat, nee. je, dat je zoveel stress kreeg omdat je dacht, uh, elk moment uh, kan iemand met een, met een mes of een, uh, een uh, pistool op me afkomen waardoor ik mijn leven niet meer zeker ben. Dat was het niet. Nee, kijk, ik realiseerde wel op een gegeven moment, uh, op het moment dat ik, laten we zeggen, die, voor de tweede keer die angstaanvallen kreeg toen ik uiteindelijk uh, bij een Celsiusjon stond of op het klein je in het dorp waar ik woonde toen in, uh, in Brabant. Toen dacht daarna, reed ik, nou, naar huis, dan moest ik over die, over die Haringvlietbrug. En toen dichter dat ik bij Rotterdam-Zuid kwam, des, des te benauwder dat ik het kreeg. En, en uh, het was meer eigenlijk de, de, niet zozeer die angst te vallen, maar meer de paniek van wat heb ik, weet je, wat is er aan de hand? En ik dacht van ja, weet je, ik loop wel met die pistool op straat. En, uh, en ik denk ja, dit, ik, ga dat, ik, ik, ik, ik kan dit niet. Dus ik ben voor Want waar van, was je bang voor? Want als je een pistool bij je hebt, dan, dan kun je anders gaan handelen. Nou, weet je, het is meer een soort algemene uitdrukking. Van, denk, ja, weet je, je loopt wel uh, als, een, als, een, als een politiegent op straat. En, en kijk, ik, ik denk, ik, wat gebeurt er dadelijk als ik bij Melding kom en ik krijg ook zo'n paniek aanval? Weet je wel, want dan ik ben wel met een, met een maatje samen, weet je wel, en die weet dat niet. Weet je, want ik ga het natuurlijk niet vertellen. Weet je, dat het nee. idee had ik van die. Ik denk, ja, dan ben ik niet alleen mezelf mogelijk in gevaar, maar ook mijn collega. Ik denk, ja, ik ga dat. En dat was voor mij één grote wazige, wazige brei van, van allerlei gedachten en aannames. Ik denk ja, ik kan... wel heel goed dat je dat eerlijk zegt. Hè? Van, ja, er zijn maar weinig mensen in verhouding in Nederland die met een geweer over straat lopen. En als je dan een burn-out hebt, ben je wel een gevaar voor jezelf en anderen. Dus. Ja, weet je, dat vond ik. Kijk, en, en, nou, dat uh... is toch ook zo? Of is dat overdreven? Uh, ja, dat, dat zou kunnen, weet je. Maar dat, dan, weet je, kijk, ik kan niet voor. Van anderen spreken. Weet je. Ik weet wel, op dat moment dat ik die beslissing heb genomen, dat ik denk van ja, weet je, dat is echt wat ik zei in zijn ja, Ik loop wel met een, met, een, met, een, gewoon met een dienstwapen op straat, ik loop met andere dingen op straat. En ik weet niet hoe ik ga reageren. Ik weet niet wat er aan de hand is, of ik het nog een keer krijg. En het was. Denk ik, ja, ik ga, en en dat, was, dat maakte mij een soort angst. Ik, denk, ja, ik draai om ik ga naar huis en toen heb ik muziek gemeld. En uiteindelijk ben ik naar een huisarts gegaan en heb gezegd van ja, je moet me helpen, want voor mij gaat het niet goed. Ja. Ja. Ben je veranderd sinds deze burn-out? Ja, nou, ik heb wel gemerkt, het heeft een, uh, uiteindelijk toch een paar jaar geduurd... voordat ik uh, tussen haakjes de oude weer was. Hè? Want kijk, je wilt natuurlijk nooit de ouder worden, want dan gebeurt hetzelfde. Maar wel dat ik weer uh, redelijk goed uh, gewoon kon functioneren. En uiteindelijk dacht ik van, ja, ik mis die laatste uh, slagen mist ik nog. En toen uiteindelijk heb ik besloten in uh, halfweg 2006 om ontslag te nemen. Want ik denk, volgens mij moet ik, en dat was echt mijn persoonlijk gevoel... Voor mij moet ik weg bij die politie weg... om uiteindelijk uh, uh, uh, ja, helemaal aan mezelf weer het ventje te worden. Ja. ja, en dat heb... ben je ook gaan doen. Ja, ik ben je Ondernemer geworden zelf. Ja, ja. En toch ben je ook daar weer mee gestopt met ja, het ondernemer zijn. Ja, de, crisi ja, de crisis kwam. moest moest uh, Ja, ja. Nou ja, ik heb er uiteindelijk voor gekozen. Denk, uh, uh, kijk, is dit handig? En uh, kijk, je hebt natuurlijk ook een gezin thuis. En, um, en toen dacht ik van, na, uh, na heel goed overleg met, met mensen die er wel verstand van hadden, zei ik van, weet je wat? Ik gooi het roer weer om en ik ga eens kijken of ik uh, terug kan. Nou, uiteindelijk ben ik in uh, in Leiden terechtgekomen. Ja. En daar ben je nu werkzaam als ja. politie. -man. Ja, sinds uh, 1 april 2010. Sinds 2011 ben ik de wijkagent. Ja. Oh. En uh, schrijver, ja. dat ben je ook, van een, van een boek uh, met de titel Bakker en van Willigen. Die dus samenwerken om uh, de moord op een belangrijke drugscrimineel uh, op te lossen. Een ontzettend spannend boek. Uh, hartelijk dank dat ja. je hier ja, je zo uh, eerlijk en open hebt uh, verteld over je, over je burn-out. Erik van Dommelen. Graag gedaan. En voor het laatste vanmiddag schakelen we naar WNL-verslaggeefster Lisette Wellens. Zij is op de open dag. Allemaal open dagen vandaag geweest van middelbare scholen. En zij koos de Oostvaarderscollege. En niet helemaal voor niets, want zij heeft daar zelf in Almere op school gezeten, Lisette. En daar moet genoeg te doen zijn voor de nieuwe leerlingen. Tijdens zo'n open dag laten scholen natuurlijk letterlijk zien wat ze allemaal in huis hebben. En dat was op het Oostvaarders College niet anders. Instrumenten uitproberen, debatteren, uit een escape room proberen te kijken. En natuurlijk ook proefjes doen bij scheikunde. Het ruikt hier een beetje chemisch en de kinderen hier hebben allemaal witte jassen aan. En ze zijn heel druk bezig met allemaal flesjes op een tafel. Ook uh, Sam van Elf die staat hier, die is heel geconcentreerd bezig. Sam, uh, wat ben je precies aan het doen? Uh, wij gaan hier een eigen uh, uh, geur maken Met eigen um, parfum, zeg maar. Alleen dan is het niet om te spuiten, maar gewoon als je bijvoorbeeld open in je kamer zet, dan laat hij een lekker geurtje achter. Het luchtverfrisser. ja. En jouw geur, wat heb je, wat heb je bedacht? Um, nee, als zus krijg je een uh, reageerbuisje met, um, met kooldioxide ofzo. Nee, wat was het? Gelatine. Ja, met Chirantine. En dan uh, mocht je uh, kleur mag je eruit kiezen. En dan mag je later, uh, mo moet je even goed schudden zodat er veel schuim komt. En dan mag je een kleurtje erin kiezen. Uh, en daar sta ik nu. Ik ga zo meteen kiezen. En um, eigenlijk is het gewoon. Het ruikt gewoon lekker. En je mag hier zelf kiezen. Superleuk. Denk je dat de lessen in het echt op deze school ook zo zijn? Uh, nee, ik denk het niet. Nee, wat, wat vind je van deze school? Uh, ik denk, ik zit te twijfelen tussen wel meerdere scholen, en, maar ik denk wel dat ik naar deze school ga. Ja, want op hoeveel open dagen ben je al geweest of ga je nog uh, naar andere scholen? Het is mijn derde en dit is als het goed is ook mijn laatste. Um, want ik ben ook al bij het HP en het MLF geweest en nu sta ik hier bij het OvC. Je vader staat achter je, Ja, die let natuurlijk ook op allemaal dingen. Waar let jij precies op? Of hij het naar nou zijn zin heeft. <laughs> Kikken, als hij het niet naar nou zijn zin heeft, ja, dan wordt het al anders. Let een beetje op de, op de ruimte, hoe het eruit ziet. Uh, ja, het, het uiterlijk gewoon van, de, van het gebouw zelf. Uh, ja, dat is eigenlijk waar ik op let. En wie kiezen dan uiteindelijk? Uiteindelijk gaan we samen kiezen, denk ik. Samen? Dat denk ik wel. En als het jouw jou ligt, zeer? Uh, Ik denk dat ik naar deze school ga. Ja. En heb je überhaupt zin om naar de middelbare school te gaan? Uh, ja, ik heb er best wel zin in. Omdat hier krijg je natuurlijk ook meer uh, lessen dan op, de, uh, dan op de normale school. Want hier heb je bijvoorbeeld scheikunde. En bij wiskunde leer je ook meer. Je hebt hier ook natuurkunde en biologie. En dat heb je op de, midde, uh, op de basisschool niet. Ja, want dat is natuurlijk ook het doel van zo'n open dag. ervoor zorgen dat al die nieuwe leerlingen in september gemotiveerd van start gaan op hun nieuwe school. Dankjewel, je wel. WNL verslaggeefster Lisette Wellens. open dagen vandaag voor op de middelbare scholen, speciaal voor basisscholieren en hun ouders. Het weekend van WNL. Ja, aangeschoven is mediadeskundige Mark Koster. Die weet wat wij moeten weten over dit weekend. Gaan eerst in dit fragment. We maken vaak een hoop onzin mee hier, maar ik heb vandaag een heel serieus gesprek gehad met René. En ik begrijp hem, ik respecteer hem ook zeer, maar René heeft wel een mededeling waar Nederland van zal opkijken. Nou ja, ik wil het niet groter maken als dat het is, heel vet, maar ik wil uh, verder als Renate. <lacht> Ja, maar Greet, ik, ja. ik, ik moest toch heel hard lachen. Maar het is natuurlijk weer rel, hè? VI elke vrijdagavond, het is altijd raak. Um, René van der Gijk maakt hier een grapje over een VTM-journalist, een VTM -journalist, hè, Belgisch journalist. Bo. Die, wat? Ja die, ja, die van Boudewijn naar Bo is gegaan, Precies. van Spielbeek. Uh, en nou, nou, dendert het hele internet daar weer overheen dat het misplaatst is en niet grappig. Nou, was misschien de grap, was die pruik misschien niet zo goed in die bril ook niet. Maar wat ik dan maar goed aan derkste vond, dat bij mensen die dan ja, door deze transformatie gaan, laat ik het maar mooi zeggen dan vind ik ook dat we daar toch nog grappen over moeten maken. En dat was de moraal van het verhaal van Derksen. Het was heel... Ik, ik schoot ook vol ik schoot, weer vol. ik schoot vooral vol omdat Derksen zo geweldig... Hij had tranen in zijn ogen, heb je het gezien of niet? Nee, ik, heb, nee, ik hoor nu dit fragment van Nee, Nee, het, het was dus echt heel leuk. Dus dat was even de, hoe, hoe het weekend begon. Het was op zich een leuk moment. En dan een leuke tweet van Wie vaak hier aanwezig. He? WNL, ja. uh, hoe, hoe zullen we hem noemen? WNL, Pauw, toch? Hij is een beetje onze, onze Corrivé. Onze, ja, hij heeft onze... een vaste opinie maken. Ja, nou, en kijk, hij zegt: ja, wat is er met D66 aan de hand? En dat is wel een goede vraag, want D66 is een beetje bezig om Thierry Baudet hard aan te vallen. En ze zeggen de hele tijd nu, of althans uh, Olen Grenne... de nieuwe minister, ooit uh, uh, wethouder in Amsterdam, die zegt: je moet er banger zijn voor Baudet dan voor Wilders. Um, ze heeft dat in die Indales lezing gezegd. He, dat in de heeft, lezingen, wat ja. racistische trekjes in die partij zit dat. Homeopathische verdunning. Ik vind dat een beetje flauw. Want Annabel Nanninga lijsttrekker in Amsterdam, heeft gezegd... dan hebben wij afstand van genomen. En mocht hij dat zeggen, dan ben ik hier weg. En nog een andere leuke tweet kwam ook vandaag door. De, de D66 heeft zelf met de CPN tussen 1982 en 1986... ooit daar in het college gezeten en hebben we daar niets van gezegd. He, er is nu een soort algehele vloek uitgesproken over... Um, uh, Baudet. En ja, dit is even de theorie van zaterdagmiddag. De mediaanalist en zijn theorie. Ik denk dat het ermee te maken heeft dat de um, uh, GroenLinks en D66 Femke Halsma en Pechtold in het water willen leggen voor de, gemeente, voor de nieuwe burgemeestersverkiezingen. Want, dat stond in parool dit weekend, de gemeentemaat wil daar meer invloed op hebben. En ik denk dat ze doodsbang zijn voor een te grote uh, vorm van democratie. D66 dat er wegloopt En dat de kansen voor Pecht om burgemeester te worden... of verhalse maar een burgemeester te worden in Amsterdam... dat dat niet door Is mijn theorie. U mag nu bellen en zeggen dat het onzin is. Maar het is een theorie die denk okay, ik de nog de wel... De eerdere theorie in deze uitzending was dat dat alles te maken had... met de gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk. En maar een is... burgemeester, de gekozen... Nee, wellicht dat zou, de gekozen dat burgemeester dat zou het we hebben. Dan, dan de vraag zelf. Is Baudet gevaarlijker dan uh, Wilders? Nou, dan kunnen we... Dan heeft de uh, heeft even de... de de kandidaten van die partij erbij gepakt. En dat is niet best, Margreet. Marie-Louise Kelderman zou in Rukve leiden, partijleider worden daar lijsttrekker... en die heeft gezegd, ze moeten Rutte opknopen. Het is een vuile viezerik, een rotte leugenaar en hufter. Daar houden we niet van, hè? Nee, dat, is, dat is niet zo aardig, dat moet je niet zeggen. Henk van Dun in Utrecht, ook daar potentieel lijsttrekker. Nee, niet opknopen, we hebben liever dat hij afbrandt en de nummer 4. Vanmiddag wordt dat bekend, Rob Jansen noemde Obama een aap. Dus D66, ik weet nog maar een ander, als je echt uit wil halen, ken ik nog wat meer. En Koert Kalkhoven zou in Saandam lijsttrekker worden, staat nog steeds op de lijst. Deze man is een paar jaar geleden veroordeeld omdat hij drie jaar lang een vrouw heeft gestorkt. Dus... D66, er zijn andere mensen. Dan over cv-check en Rian van Rijbroek. De, ja. ja, dat de spion. was wat, hè? Ja, spion, <laughs> maar, maar op de telegraaf vliegt ze toch erbij... alsof ze call Girl in, in de woestijn was. Um, dus ja. dat ziet er allemaal... is met Willem vermeend en een boek. Ja, hoek. Willem P. Had, heeft dat niet goed gecheckt. Dus dat cv, als je het over cv-check hebt, dat, dat was niet goed. Um, het is niet helemaal duidelijk of ze nou een soort... ja, uh, ja of ze ons misleidt, of het een beetje opblaast... of dat ze echt wat kan en echt een geheime agent is. Dat, dat wisten we bij James Bond ook nooit, hè? Dat was een hele Knappe vrouw die dan toch iets kon. Dus dat zou ook nog kunnen. Maar daar moeten we nog eens even goed achteraan. Dan de Volkskrant. Geweldige kop. Wat kost. Holleden, wat heeft Holleden ons als maatschappij aangedaan? Dus ik, cijferneurt als ik ben, ik dat verhaal lezen... maar staat geen getal in. Dat oh. heb ik dus zelf maar even gedaan voor de beste luisteraar. 6,5 miljoen heeft hij bij elkaar geroofd, dus dat is stelen van een ander. Dat is voor mij schade voor de maatschappij. Tot 1982, hij heeft 9 miljoen aan mensenlevens omgelegd. Moet ik even uitleggen. Een mensenleven is 1,5 miljoen waard, al dus de volkshand. Maal 6, hij zou er 6 hebben omgelegd, moet allemaal nog bewezen worden. Toen dus kom je op 9 miljoen. En hij heeft, 12, hij heeft um, 65 dagen aan 1200.000 uh, euro, aan, aan 1200. euro uh, per dag. Dat is ook weer 8 ton. En hij heeft 3 miljoen heeft, hij heeft zijn, heeft zijn gevangenisdagen genoeg. 17 jaar maal 532 dagen per dag. Dus en dat is denk je ook wat, dat wat die advocaten uh, heeft... Uh... Conclusie, gekost. 15 miljoen heeft hij ons gekost. Okay. Dan een andere. Wat, wat hebben meneer Hoekema, Jan Hoekema... D66-senator of was, geloof ik, D66-senator... en oud-burgemeester van Wassenaar met zijn vrouw Marleen Bad... Eh, ook D66-senator. Dat zijn toch wel salon... Eh, dat zijn eh, caviar socialisten hè, zo kunnen we ze toch noemen. Die Jouw woonden... woorden, prima. Wat zeg je? Jouw woorden, ja, prima. Ja, mijn woorden, prima. Maar die woonden in, in Wassenaar in een keurig pand. Maar eh, toen, toen, toen deze meneer... Um, Hoekema geen burgemeester was... omdat het niet helemaal boterde met de andere partijen... moesten ze daar het huis uit. En wat deed deze mevrouw Bart, keurige socialist... Hè, die zich altijd afzette tegen scheefwoners. Hè, dus arme mensen of die wat geld hebben die verkeerd wonen. Maar de grootste scheefwoner was ze zelf. Want zij heeft toen geprobeerd, toen ze dat huis al uit waren... 1400 euro per maand moesten betalen... Wat een heel schappelijk salaris was, heeft ze nog geprobeerd... er 400 euro af te pingelen om daar in dat kasteel te wonen. En, ja, en dan, dan heb je de Telegraaf, hè. de krant van het volk gaat er dan lekker in. Ze staan bekend als enorme geldwolven, zegt een andere fractieleider... van de Liberalen in Wassenaar, terwijl Marleen Bart zich druk maakte... over scheef, scheefwoners, werd er bijna zo mooie quote... voor 30.000 woorden aan het bordes... Verbouwd. En er werd ook gezegd dat zij een houten vloer wilde, omdat haar zoon allergisch was. Nou, dat is typisch telegraaf, le le le lekker erin geramd. Lekker zien, een stukje. Um, alle meest meis is dat de ambtenaren ook op feestjes drank moesten schenken voor hun. Er werd gesnauwd na ze. En zelfs een bezoek aan het toilet was niet toegestaan. Ja, dat is gewoon 100% roddeljournalistiek. Ja, ik geloof het trouwens niet. Ja, ja, ja, het, wie ja, vindt ja, dat het niet goed? Nou, wie staat wie dat nou niet toe dat iemand naar de wc moet? Dat geloof ik niet. Nou, nee. telegraaf. Maar goed, okay. nou, leuk voor zaterdagmiddag. Hoor. Ik, vind, ja, vind ik, ik, ben, ik, ik ben ingehuurd om dit soort falen jullie te vertellen. Heerlijk. Ja, dan... Wie ben jij, Nancy, Hanna of Ursula? De drie, ja, heldinnen, de Charlie's ja. Angels van de uh, luizenmoeder. Ja, Hanna is de mooiste. Hanna is de mooiste. Ja, de luizenmoeder ook trouwens, voor de enige van hen. Ja, nou, het AD heeft een quiz gesteld en aan alle dames en ik heb dat natuurlijk zelf ook gedaan. Een ABC-vraag en wie ben je dan? De school organiseert een zomerborrel op het schoolplein. Wat doe jij? A. Ik bewaak de tap. Ouders die gek doen, krijgen geen druppel meer. Dat is een beetje Nancy-achtig. B, ik zet het op een zuip met dranken bij Wordt zelfs een schoolborrel leuk. Mm -hmm. Mm -hmm. Kijk een beetje mm -hmm. naar jou. Zou zo kunnen, ga door. Eindelijk een vrije avond. Deze sla ik even over. Ik heb ze echt allemaal bezocht en een lekker wijntje erbij genomen bij die zomerborrels. Ik mis ze nog wel eens van de basisschool. Vond het hartstikke leuk. Dan Sorry? Je, dan ben je dus Ursula. Ursula nou is het meest drankzuchtige en het meest, meest Dan ben ik la, la, gaan. Ja, ja? Maar die was niet van die wc-rollen dat, dat ze dat niet vond kunnen. Uh, nee. niet Ursula? Oh, Oké, okay. ja, ik, ik moet er toch nog. Ik heb ze nu alle drie gezien, maar uh, nou, blijkbaar moet ik er nog wat van leren. Vind je het leuk of niet? Enig. Ja, ja, ja, ik ja echt fantastisch uh, gemaakt. Hè? Die Ursula ja, Waring ga weer vorige week fantastisch gedaan. Dan ook uh, leuk de de sportpagina's lees ik ook elke week trouw. Het mooie is dat deze week heb je het dagblad Parool en dagblad Trouw. Daar heb je dan twee verslaggevers die iets Totaal wat anders zeggen. De een vindt Sierk een op zichzelf gerichte, zichzelf overschattende speler. Een groot verschil met de vaardige middenvelders, alom op de wereld die op zijn plaat het uh, ploegspel laten vloeien. En een ander heeft alle cijfers gezegd en zei: Dit is de beste middenvelder van Nederland. Kijk, daarom is het handig Ga om meerdere kranten te lezen. Ik wil je hartelijk danken, ja. Mark Koster. Tot zover WNL op zaterdag. Morgenochtend NPO 1. Dan is er WNL op zondag met de 50-plus-fractievoorzitter Henk Krol. Ondernemer en architecte Koen Oldhuis is er dan ook. De acteurs Jeroen van Koningsbrug en Dennis van Ven... en Anna Dijkman over de stand van Nederland. Het nieuwe televisieprogramma vanaf woensdag te zien op NPO 2. Wieger Hemmer is straks aan de beurt met WNL Opiniemakers. Dus blijf luisteren, dag. WNL op zaterdag is een programma van WNL. De Omroep van Wij Nederland. NPO Radio 1. De actualiteit van de geschiedenis. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT, met deze week. in samenwerking van de overheid, staatsmijnen, Shell en Esso. De geheime chronische gasdeal. Ik probeer in mijn boek debatten te verbreden. De wegbreiders van Fortuin en Wilders. En Herodotus, de vader van de geschiedenis. OVT, op NPO Radio 1. Morgenochtend om 10 uur. Het nieuws van alle kanten.